1 uur, dikte de ik met het NOS-journaal. Nederland steunt de voordracht van Jurk Asmoesen, die de nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank moet worden. Asmoesen moet Jurk een Stark opvolgen die vrijdag opstapte... omdat hij niet eens zou zijn met het opkopen van staatsobligaties van Eurolanden. Volgens de ECB legt de Stark zijn functie neer wegens persoonlijke redenen. De Duitse staatssecretaris van Financiën Asmoesen wordt nu door Duitsland voorgedragen in de Eurogroep. De eurolanden moeten zijn kandidatuur steunen, waarna het Europees Parlement en de ECB hun goedkeuring moeten geven. Volgens het Nederlandse ministerie van Financiën is de Duitse Asmoese heel ervaren in het Europees financieel en economisch beleid. Griekenland voert een nieuwe belasting op onroerend goed in om snel aan extra geld te komen. De heffing wordt geïnd via de energierekening, zodat de bureaucratische Griekse Belastingdienst wordt omzeild. Het begrotingstekort moet nog dit jaar 2 miljard omlaag om in aanmerking te komen voor het volgende deel van het internationale steunpakket. In Duitsland is een intercity in volle vaart tegen een paard gebotst. De locomotief raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet verder kon rijden. De 300 inzittenden die op weg waren van Berlijn naar Hamburg... moesten met een andere trein hun reis voortzetten. paard was vermoedelijk losgebroken uit een weiland. De trein reed volgens de Duitse politie op het moment van de botsing... waarschijnlijk 160 km per uur. Het paard heeft de botsing niet overleefd.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 Het weer nog hier en daar een bui. In de ochtend is het vrijwel overal droog... met vooral in het oosten dan wat zon. Later op de dag opnieuw regen en motregen. Het wordt een graad of twintig morgen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Het beste van echte Jannen. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Ja, welkom terug bij het beste van echte Janne. Mijn naam is Jan Roos... Ik hoor net trouwens dat er staat een paard in de gang, er staat een paard op het spoor is geworden. God, wat een slechte grap. In ieder geval, in dit uur hoorden we een aantal politici die bij ons te gast waren. Dat waren niet de minste, maar om te beginnen met iemand die eigenlijk al dit gesodemiet op zijn geweten heeft. Ja, want het is tijd voor de man die ons mogelijk heeft gemaakt. De man die bij Poont bekend staat als Omeroon. De intellectueel van de PvdA, oud minister van onderwijs, cultuur en wetenschap. En nu backbencher, weggekropen achter de brede rug van Job Cohen.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 Ja, want je maakt er uh, uh, niet echt veel mee in het in medialandschap dat je iemand niet kan plaatsen. En ze zijn of religieus of ze zijn links. Ja. En, en uh, nou ja, WNL zegt dan maar zijn rechts. En een is gewoon zichzelf.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 Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat zullen we zien. Um, de, de, ik hoor mensen inderdaad wel eens mopperen over veel vergaderen en veel overheid. Dus dat, dat moet dan ja, minder. Of uh, iets als boer zoekt vrouw. Ja, dan komen ze er mee. Wat heeft dat nou te zoeken? We, we, ja, we heeft... komen in een heel ander discussie. Publiek belang. Over wat voor publieke omroep je wil. Ja. Um, dus... Nou, we willen een BBC, dat roepen we toch al. Ik weet niet hoe lang. Nou, dat, dat is maar de vraag. Eh... Um,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 Mensen. Ja, is wel zo, maar uh, toen de voetbal uh, voor die tientallen miljoenen bij de uh, commerciële gaat... Had, had je toch wel een beter gevoel erover dat nee. dat niet met belastinggeld werd gefinancierd? Nee, maar, maar ik ben voetballiefhebber en ik had helemaal geen beter gevoel over. Nee, nee, want je werd echt aan de lijn gehouden. Dus ik had echt het gevoel dat wij als kijkers opeens de handels waren. Ja. En dat de echte klanten de reclame maken. En we beginnen Mark. met de topper de Heracles, de graafschap. Ja, en het werd nee. eindeloos. Ik kreeg professor Gullet. Die ging nou weer eens uh, 20 minuten les lesgeven. Nou, die leeft binnenkort niet meer, dus daar hebben we geen last van. Dan zet je ja. twee te wachten voor Ajax kwam en dat vind ik nu weer terug tussen 7 en 8 en heb het gezegd. Het beter die voorbeschouwing dan de wedstrijd ja. hoor trouwens bij Ajax. Will I was out on the drive on a bit of a trip looking for thrills to get me some kicks now on you ladies I shoot from late I was born with a stiff Give up a lip, like a <laughs> Dat was Easy Easy met Steve Aperlip. Ja, in echt Jan hadden we niet alleen de woordvoerders van de woordvoerders van de woordvoerders te gast. Ook fractievoorzitters die stonden in de rij om uh, in de nacht hun woordje hier te doen. Zo ook Emiel Roemer van de Socialistische Partij. En ik spreek hem hier aan uh, op een Moorpartij. Uh, op een Israëlisch gezin. Meneer Roemer, ik uh, had het net nog over. Uh, uh, ja, of, of Harry van Bommel niet te extreem zou zijn. Ik zei: nou, Hamas, dat, uh, dat is een standpunt. wat hij verkondigt. Hè, wat uh, ook de SP zelf verkondigt. Hè, dat uit het boekje is. Uh, Anja Meulenbelt, de senator SP, Eerste Kamer, die heeft geblogd vandaag over, uh, nou, u, u heeft gehoord van die moord op dat gezin, ja. uh, uh, dat Joodse gezin in Israël. Zij zegt, nou, dat is niet alleen de schuld van de dader, maar ook van de Israëlische regering. Zij schrijft dus de moord, zelfs op een baby die helemaal uit elkaar gesneden is, uh, in de schoenen van de Israëlische regering. En ik vraag me af, staat dat dan ook in het boekje van de SP? Nou, ik laat het allereerst zeggen dat, uh, dat dit soort dingen natuurlijk altijd door merg aan been gaan. Als uh, zo iemand... Uh, Wat ze geschreven uh, heeft. Uh, even serieus. Dat, nee, ben ik zie. Je. Ja. Over, over de moord. Precies. Kijk, dat soort dingen dan, uh, uh, dat gaat je echt door merg en been. Ik weet niet wat daar precies gebeurd is. Ik weet niet wie er uiteindelijk uh, achter gezeten heeft. Ze zoeken naar een Arabische man, meer weten we ook niet. Maar in ieder geval, dat gezin dus ik ben, is ik, ben zelf dus, ik, ik weet dat te weinig van om daar een oordeel over te vellen. Dan heb ik altijd geleerd dat ik het in ieder geval niet moet doen. Maar Anja Meulenbelt, die doet het wel. Die schuift de moord, de schuld van. Dat, zo, weet, zo in de schoenen dat, van de Israëlische uh, staat. Dat is toch wel heel grof. Um, ik weet dat Anja ook ontzettend veel onderzoek heeft gedaan naar de situatie daar. En ik weet dat, uh, dat zij ook niet zomaar dingen zegt um, uh, of schrijft. Er is, uh, er is natuurlijk in, uh, zeker in die bezette gebieden uh, heel veel mensen die daar echt onderdrukt worden. Er, is, er, er gebeuren veel te veel dingen die wij denk ik hier nog maar voor de helft weten... Um, en dus midden... misschien heeft ze wel gelijk bedoelt u? Dat zou zomaar kunnen, ja. ik dus weet die, het niet. De Israëlische regering mede is voor de ja, moord Ik zeg al, op ik weet, daar, ik weet ja. daar gewoon te weinig van om daar een oordeel over te vellen. Dus dan, een, zou ik, dan zou ik eerst ja. moeten weten waar, waar ze dat op baseren. Als een senator ik. iets blogt, is dat dan per definitie een partijstandpunt, of niet? Nou, kijk, een, een blog is vaak ook een persoonlijke mening. Maar ja. ik neem aan dat je dat niet zomaar uh, roept. Dus ik neem aan als ze daar wel iets van bronnen voor heeft. Maar ik, dat weet ik dus niet. U heeft het niet gelezen vandaag? Ik heb het, het voor jou... Nee, ik had het niet gelezen. Nee. Maar als u zoiets hoort, denkt u dan niet van... Dit kan wel ietsje minder. Dat ligt eraan wat, wat er wat erachter zit. Dan zou ik het eerst moeten zien. Ik kan het niet onderschrijven. Nee, maar als ik kunnen... het zo te weinig vanaf weet, maar ik kan het dus ook niet aanvallen. Nee, begrijp ik ook nee. al, Maar als, als, als er een gezin... Eh, waarvan twee kleine kinderen waaronder een baby dood wordt gestoken... en zegt dat is de schuld van de dader en van kabinet Rutte... dan zegt u toch ook van dit is niet helemaal een gezonde opvatting. Nou kijk, dat is vrijwel hetzelfde. Daar, daar laat ik een heel ander, een ander voorbeeld geven. Want ik kan me er uh, uh, best wel wat bij voorstellen... dat er ook heel veel uh, uh, over een overheid dan gezegd wordt. Als jij in een land uh, slavenarbeid uh, toelaat en daar sterven mensen, dan, uh, dan ligt het niet alleen aan de baas... die die slaven in dienst heeft gehad, dan ligt het ook aan het systeem. En dan ligt het dus ook aan het land... en dus ook aan de politiek verantwoordelijke in dat land... omdat ze dat systeem toestaan. Ja, maar en, het systeem dat, van moorden dat, staan ze er niet toe. Nee, precies. Maar er is natuurlijk wel een situatie van... Uh, er, is, er is bijvoorbeeld wederom een besluit genomen vandaag... om in het bezetgebied wederom kolonistenhuizen te laten bouwen. Nou, dan weet ik in ieder geval naar mijn mening... Dat, eh, dat dat de vrede in het Midden-Oosten en zeker in Israël... in de Palestijnse gebieden zeker. absoluut niet dichterbij zeker, brengt. Zeker, maar, dan, dus ja, maar dan de, Israëlische de motivering regering, van een moord... De Israëlische regering heeft dus een enorme verantwoordelijkheid eh, genomen... met, met zo'n besluit. En natuurlijk, uiteindelijk, de dader heeft het gedaan... en de dader moet daarvoor gepakt worden. Eh, en hoe je dat dan formuleert en hoe je eh, regering ook verantwoordelijk maakt... voor de situatie zoals die daar eh, bestaat. Ja, als er nu gemoord wordt in Libië... Eh, dan schuif ik dat Gaddafi ook uh, uh, in zijn schoenen. Heeft hij, de, heeft hij dan zelf uh, die kogels ge, uh, geschoten in Tripoli? Nee, maar hij is daar wel politiek nee, verantwoordelijk voor. Maar over moorden op, op baby's. Ja, dat is natuurlijk nooit goed te praten wat daar gebeurt. Daar, heb ik, daar ben ik al mee begonnen. U heeft uh, van dit geval niet zoveel kennis... omdat u het vandaag niet gelezen heeft. Maar heeft u mevrouw Meulenbelt wel eens eerder op onzin betrapt? Nou, ik weet dat mevrouw Meulenbelt zeer begaan is... met het lot van de Palestijnen in bezet ja. gebied onder andere. Ook of niet? Uh, nou, nee, dat denk ik. ik denk dus dat zij... heeft er nog nooit op onzin betrapt. Ik denk dat zij, uh, zij heeft als geen ander daar uh, behoorlijk echt onderzoek naar gedaan. En is daar zeer mee begaan. Ja, dit ja. zegt Ronnie Naftaniel ook hoor. Van het CD. Dat ja? hij er heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Dus ja. dat zegt ook niet alles. Maar, maar u heeft mevrouw Meulebeld nooit, uh, nooit betrapt op ja, dat ze een beetje over de, over de top ging. Of een beetje onzin verkondigde. Of bijvoorbeeld een beetje te veel emotioneel betrokken was bij het onderwerp. Nou, dat laatste dat zou misschien wel kunnen. Ja, dat, uh, ja, maar dat kan ik maar, me ook wel weer heel erg veel. Maar voor heeft u daar wel eens over gehad? Ja, natuurlijk haar. hebben wij met elkaar ja, ja. in de partij erover gehad. Ja, natuurlijk. Ja, maar ook met Kijk en, en ook met haar. Ja. Kijk, wij, wij spreken allemaal uh, uh, met, met de woorden die je zelf ervoor kiest. Uh, maar uh, ja, het, het, het gaat, uh, dat onderwerp gaat mij zeer na aan het hart. Ook mij gaat het zeer na aan het hart. Want het is een probleem wat zeer moeilijk is. En uh, wat met het huidige beleid in Israël zeker niet makkelijker op gaat. Nee, zeker niet. Maar uh, het probleem is dat het hele Midden-Oosten-probleem, en dan uh, vooral uh, Israël en uh, Palestina of de Palestijnse staat of, of naar nou je wil. Uh, altijd maar wordt afgedaan in extremistische stellingen. En mevrouw Meulenbelt is er een van, die aan de andere kant van de partij, aan de Greta Duitserberg staat, uh, en daar hele harde dingen roept. He, en die zie je dan ook weer in Israël. Dus dat helpt geen moer. Dus, dus ik begrijp wel dat mevrouw Meulenbelt het beter wil hebben voor de Palestijnen. Maar op deze manier, ja, waar graaf je toch alleen maar in? Je denkt toch alleen maar dat mens is gek, dus laat maar lullen. Je neemt haar toch niet meer serieus? Nou, maar ik hoop dat iedereen dat wel doet. En dat ze vooral ook uh, lezen nou, Als je een kindermoord had. in de schoenen van de Israëlse regering probeert te schuiven... een dag nadat die mensen uh, zijn neergestoken. Ja, dat, dat klinkt toch wel een beetje overstuur, hoor. Ja. nou Bent u blij, laat ik het zo zeggen, dat uh, haar uh, shift erop zit in de Eerste Kamer? Nou, Anja was... Nee, ik uh, had liever meer mensen in de Eerste Kamer gehad dan we nu hebben. Nee, dus... begrijp ik wel, maar zij, zij gaat nu weg, toch? Ja, nee, maar ze heeft absoluut heeft ze, uh, heel goed werk gedaan in de Eerste Kamer. Maar bent u blij dat ze uh, nee. weggaat? Nee, dat... U had nog graag gewild dat ze er doorging? Um, nou ja, ze was niet beschikbaar. Ik bedoel, uh, dan houdt het, houd het natuurlijk gewoon op. Maar ben ik tevreden over onze eerste kamerfractie en dus ook over Anja? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, maar dan heb je natuurlijk uh, uh, de fractie. Alleen deze mevrouw doet af en toe uitspraken waarvan je denkt... Oh. Misschien toch best wel lekker dat hij dan, uh, zeg maar... Uh... Ja, maar goed, uh, iedere politicus doet uh, uh, bij tijdenwijlen stevige uitspraken. Zeker als je iets gewoon uh, op de politieke agenda En Wat heeft u dan bijvoorbeeld op dit niveau uh, op uw palmarès staan? Dit soort uh, bouwde uitspraken? Ja, ik ben persoonlijk niet van de bouwde uitspraken. Nee, maar u uh, bent wel partijleider. Ja. ja. Dus ook verantwoordelijk voor de uitspraken van anderen, toch? Oh, zeker. Daarom loop ik er ook niet voor weg. Nee, nee, dat klopt. We hebben het er al een paar minuten over. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar gaat u uh, hier nog even met haar over praten? Of nou, zegt u van ga... nou, dat minst is straks weg, dus uh, laat maar hangen. Nou, nou, ga... nee, dan weet ik niet of ik hier nog over ga praten. Kijk, het, het probleem van, uh, van, van het Midden-Oosten, dat gaat mij, uh, zoals ik al zei... vind ik een hele belangrijke. Daar ga ik de komende maanden ook nog heel veel uh, verder op voor mezelf ook op onderzoek uit, het is een hele lastige. En ik zeg al, toen ik het vandaag of gisteren... het besluit van Israël las, wat ze genomen hebben... over opnieuw nederzettingen zetten in het ja dan weet je al dat dat weer hele felle reacties oproept. Dus ja, daar doen ze ook niet slim aan. Nee, iets wat nog meer felle reacties op gaat leveren... is straks ons... wat een geleuter spel. Dan kan je inbellen met de stelling. En onze stelling is vandaag, het wordt tijd dat Arie Boomsma uit de kast komt. Vindt u dat nou ook? <laughs> ik heb geen flauw idee. Weet u wie het is? Ja, ik wist wel wat wie Arie Boomsma is. Is, is maar, er eentje? Een echte Jan bedoel jij? Ja, no, een echte nicht bedoel <laughs> ik eigenlijk meer. Ja, maar, ik, ik heb geen idee. Dan moet hij zelf maar gaan vertellen. Ja, maar, maar als u nou een gokje doet. Wat, hierin mag de politicus eventjes zich laten gaan <laughs> hoor. Ja, een klein nee, gokje. ik ben altijd, of het een echte nicht is, ik heb geen flauw idee. Wat denkt u van Gerard Joling? Of dat dan echt is of niet? Ja, dat weet ik veel. Oh, ja, nee, dat weten we wel genoeg. Op, ja. Nee, oké. Okay. Die heeft dus een ja, beetje nou, juist Ja, van der Ham dan. Ja, die, die komen er, die komen er wel duidelijk, die duidelijk die. voor uit. Dus, maar wat is er mis mee? Nee, dan ja, helemaal niks. niks. Nee, nou dan. In maar daarom delen. vinden we ook van dat Arie nou gewoon ja. een keer moet vertellen... dat hij er trots op is. Wij zijn trots op hem dan. Ja, nou, dat moet hij helemaal zelf weten. Het voorbeeld was Martin Luther King. Ja. Waarom? Um, omdat Martin Luther King er uh, in een ongelooflijk moeilijke tijd in slaagde, niet alleen om uh, uh, mensen te mobiliseren uh, voor, uh, voor een menswaardig bestaan, maar vooral ook om mensen uh, zelfrespect weer bij te brengen en uh, te zorgen dat die mensen denken van ja, ik doe daar echt toe in de, uh, in de samenleving, on, ongeacht wat, uh, wat de regering of wat de samenleving ervan vindt. En als jij uh, uh, mensen die in zo'n benarde situatie, zoals in Amerika uh, ten tijde van de rassenhaat de mensen dat kunt geven en het zo op de politiek agenda kunt krijgen... en het voor die mensen opneemt met de hoogste prijs die je maar uh, daarvoor kunt bieden... dan ben je wat mij betreft inderdaad een grote held. En vindt u dat u ook dat in praktijk kan brengen... als de Nederlandse Martin Luther King voor zeg maar, de armen in Nederland? In hoeverre die er zijn? Uh, ik wou dat ik een klein stukje daarvan had, ja. Heeft u een dat, uh, stukje daarvan? Nou ja, in ieder geval dat ik, uh, dat ik er uh, ten alle tijde alleen maar voor opkom... en dat ik uh, die belangen veel belangrijker vind dan mijn eigen belang. Ja. Ja. En u heeft waarschijnlijk ook een droom. Ja, absoluut. Welke? Nou, dat, dat ik straks kan zeggen dat ik ervoor uh, gezorgd heb dat er in ieder geval geen armoede onder kinderen in Nederland meer bestaat, om maar een voorbeeld te noemen. En nee, is dat belangrijk, toch, of niet? Ik vind dat ja, dat is wel maatgevend voor het land waarin je leeft. Als wij met elkaar accepteren dat er nog meer dan 350.000 kinderen onder de armoedegrens in Nederland moeten opgroeien. Ik kom zelf uit het onderwijs. Dan denk ik verder, hoe uh, die, die kinderen die uh, eigenlijk zorgen we met elkaar voor dat ze nauwelijks een meer een toekomst hebben. En we willen straks ook niet dat, ze, dat die in een uitkeringssituatie zitten... of nog erger, dat die het verkeerde pad op gaan... en dat kinderen van, van jongs af aan de kans krijgen... om versvoelijke uh, op te voeden, op, op te groeien, uh, te studeren... kansen te krijgen, zodat ze ook kansen kunnen nemen... Zeker. om voor hun eigen geluk op te komen. Maar dit, dat, dat, ja, dat, dat hebben we nu niet. Het is, is het niet fijn voor die kinderen, alleen is het is wel een dat... verarmoede. Ik armoede. Als je mondiaal kijkt, dan hebben ze het bijzonder goed. Dat alles is relatief in, in, in, in Nederland of in de wereld, natuurlijk. Maar um, als jij in, uh, uh, in een ja, situatie zit... Doet, goed, lijkt het lijkt net of ze van de honger sterven, maar dat is niet in het geval, toch? Uh, nee, alsjeblieft. Als dat, uh, dat, is natuurlijk een hele... dat, dat bedoel je met relatief en dat klopt. Maar deze kinderen hebben gewoon beduidend zoveel minder kansen... Uh, als, als je weet dat een aantal kinderen gewoon een aantal dagen in de week... gewoon geen warm eten krijgen, dat is de praktijk in Nederland. Dat die kinderen niet bij uh, verenigingen zitten. Dat je op scholen problemen hebt als de school iets gaat doen. Met verjaardagsfeestjes er niet bij kunnen zijn... omdat ze uh, geen cadeautje mee kunnen nemen. Uh, dan zet je die kinderen op jonge leeftijd al zo op enorme achterstand. En in zo'n rijk land als Nederland mogen we dat nooit accepteren. En ligt dat niet ook aan de ouders dan? Dat ligt heel vaak niet aan de ouders, nee. Maar niet ook aan de ouders? Dat ouders misschien wel te veel kinderen nemen of te makkelijk kinderen nemen... of, iets te of weinig niet hard willen werken? Nee dat, betekent, nee, dat is echt groot onzin. Ja? Ja. ja er, uh, uh, hier, of, uh, hier of daar zal er best iemand zijn die, die daar verantwoordelijk voor is. En dat is dan verschrikkelijk. Uh, maar, Als je in de achterstandswijk geboren wordt, dan, uh, dan ben je voor een dubbeltje geboren. En dan word je nog altijd geen kwartje. Dat is toch gewoon de praktijk, of niet? Nou, behalve als jij inderdaad ervoor gaat zorgen... dat kinderen in ieder geval daar nooit zelf het slachtoffer van... kinderen kiezen daar zelf niet voor. Nee, dus ik vind dat wij... Wel. Ja, maar ik vind dat ook ouders vaak niet. Ik bedoel, als jij het uh, uh, uh, heel ver van de arbeidsmarkt afstaat... om bijvoorbeeld psychische problemen of noem maar wat op... Uh, en, dan en je komt daar dan niet uit. En je kinderen. krijgt daar ook... Ah, kom, dan, dan ga jij vertellen dat die mensen geen kinderen mogen nemen. Nee, nog even geen kinderen. Eerst even je problemen oplossen. Ja, en, en als, en als de situatie er net andersom is. Dat je daarna een probleem hebt ja, Dan heb je inderdaad een probleem. Ja. Uh, nog één uh, kort uh, onderwerp wil ik behandelen. Uh, wij zijn uh, verveente twitteraars. Uh, de meeste echte Janne Luisteraars zijn twitteraars. Iedereen twittert. Behalve... Nou ja, 86 tweets. Ja, ik ben nog niet zo lang geleden begonnen. En... Uh, ik, ik heb in ieder geval één ding voorgenomen. Uh, uh, ik volg niet te veel. veel. Nee, <laughs> op het begin niet te veel. En alles wat ik doe, dat doe ik zelf. Ik wil het ook allemaal volgen en lezen. Uh, ik probeer het wel wat op te gaan voeren, maar uh, ja. Het is wel lekker uh, dicht bij het volk, hoor. Je hebt snel contact. Uh, zeker. Uh, nou, het meeste contact heb ik natuurlijk door, uh, door vooral heel veel in het land te zijn. Ja, en, Rommel, en zo weinig mogelijk in Den Haag. Job Cohen, 27.000 followers. Ja, ja oké, okay, dan kan je nog zeggen, nog grotere partij dan de SP. Maar Jolande Sap, 28.000 followers. En Emiel Roemer, 89. Gold. Ja, maar ik ben ook pas net begonnen. Dus het valt nog... Het uh... schiet niet op. Nou, we komen er elke dag bij. Zullen, zullen we even uh, uh, zo'n beetje maar aan een het gesprek oproepen? het uh, oproep. doen, uh, ja. uh, volg mij. Nou, wat is het, Ed? Uh, Emiel Roemer. Zo simpel is het. Ja, Aan zo simpel is, is het. Aan elkaar. Ja, nou ja, Ed Emiel Romer. Volg Emil Romer op Twitter. Dat lijkt een uh, heel goed plan. Eén ding, je uh, wordt niet lastig gevallen met dag en nacht. Uh, en, en, <laughs> en een de lading, lading berichten. Je wordt niet vervuild met, <laughs> nee. uh, met tweets, Want je krijgt er uh, ja, ongeveer maximaal één per dag. Nou, inmiddels, uh, toch? één in de drie dagen. Een ja. nou, één per dag, ik denk dat dat redelijk halen. Nou, dat is, dat is een mooie aantrek. Meneer Roemer, ik uh, wil u hartelijk danken voor uw uh, komst hier bij Echte Janne. Ik uh, vond lekker. het leuk. Nou, maar hartstikke Jij mooi. Ja. Vond u zelf ook ja, wel een ja. beetje ja, wat ja. aan? Ik vond of, het wel uh, leuk. Was maar lekker in mijn nest gebleven. <laughs> nee hoor, ik vond het hartstikke leuk. She gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late. She never bothers.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 With people she'd hate That's why the lady is a tramp She'll have no crap games With Sharpies and froths, And she won't go to Harlem In Lincolns or Fords, And she won't dish the dirt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 And so that's why the lady, That's why the lady, That's why the lady is a tramp. Ja, dat was Frank Sinatra met uh, The lady is a tramp. Nou, dat uh, zijn de meeste vrouwen ook. Uh, ja, laten we trouwens iets, uh, iets nieuws doen. Dat betekent dat we het uh, een keer niet iets herhalen, maar... Het is gewoon eigenlijk een kolom voor mij. Want alle columnisten die zijn ontslagen, behalve eentje, namelijk de beste. De meeste scholen zijn nog maar net begonnen... maar toch is het al de week van de zittenblijvers. Politici die ondanks hun falen, zonder blik of blozen... met hun gat op het zogenaamde plusje blijven zitten... Iedereen die de PvdA een koud hart toedraagt... stond deze week op de tafel te dansen. Jopper de Pop kondigde namelijk aan... fractievoorzitter van de Sociaaldemocraten te blijven. Een terugkeer van de partij bij de Grote Jongens... is daarmee uitgesloten. Yes we Cohen blijft dus zitten waar hij zat. En het land is hem daar dankbaar voor. Een zeer gewaardeerde collega van Cohen... Aleid Wolse blijft ook plakken. Deze prutser van de bovenste plank... en burgemeester van Utrecht... doet alles verkeerd wat je verkeerd kan doen. Maar ja... Hij moet zijn naar het oosten electoraat tevreden stemmen. Dus homo's als minderwaardig volk behandelen hoort daar natuurlijk helemaal bij. Maar de zoveelste blunder werd hem weer eens door zijn linkse vrienden vergeven. Dus Utrecht blijft de slechtste burgervader van het land houden. Zitten nummer uno is natuurlijk onze vriendin van GroenLinks. U weet wel die partij waar een gedeputeerde voor een kolencentrale stemt... en in oorlogsgebied bekeuringen wil gaan leren uitdelen. Mariko Peters kondigde aan dat ze verder gaat als Kamerlid... Ondanks haar belangenverstrengeling. Want het gebeurde met een goed links hart. Geen enkel punt dus. Het zal de partij wel onherstelbare schade opleveren. Samenvattend, iedereen die moet gaan, blijft zitten. En het volk blijft onverminderd vertrouwen houden in de politiek. Pff. Nou, dat was niet slecht, al zeg ik het zelf. Een andere fractievoorzitter die wij hier uh, in zondagnacht hadden. en die haar zondagnacht uh, ja, zonder enige probleem voor ons willen verkloten. was de enige echte dierenpoes. Well, laten we even doorgaan met uh, waar we bezig waren. hier in onze eigen legbatterij. in uh, de Hilversumse Megastal. Partij van de Dierenvoorvrouw Marianne Thieme. die is hier. Ja, uh, Marianne. Altijd maar over dieren. Ik zou de gestorven. Ja, na, na, natuur en milieu ook nog. Nee, maar het begon met dieren. Oh, zeker. Maar het gaat toch om de mens.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 Ja. Zijn die nog actief? Ja, die zijn nog steeds actief. Ongelooflijk, 12.000 ja. vrouwen, zegt dat. Nou, <laughs> ja, jij denkt dat allemaal vrouwen zijn? Marianne hè. <laughs> dus jij zegt net van... ja, maar ik was ook heel druk bezig in het vrouwen debat over Afghanistan. En dan denk ik, ja, als je dan de partij voor de dieren opricht... He, omdat je je druk maakt om de, om de, uh -huh. om de beestje...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 Nou, ze, ze kunnen inderdaad het een zeggen en het ander doen. En dat vind ik wel iets wat ik, wa waardoor mensen juist zo weinig geloof mee hebben in de politiek. Neem dan Camille Earlings, die zegt dat hij tijd wil maken, vrijmaken voor ja, zijn wij vinden het een privéleven. Held. Tijd wil maken voor zijn ja, privéleven. Ja. Het is totaal is, ongeloofwaardig als je dan vervolgens een van de drukste banen van Nederland gaat maar eens, nemen. Maar hoe lang is die weg? Drukste baan. Nou, en, dat denk ik wel. Hij is een maand of vier weg, toch? Ja, ja maar hij ik zei maar, dat... Een, ik maak een binnen twee uur. Mijn kinderen kosten ook... Nou, twee uren, slecht Twee minuten, hoor. Nou, ik e even... knippe drie keer met mijn ogen en ik oh. heb er weer een tweeling bij, hoor. Ja, nou, ik denk echt dat je totaal ongeloofwaardig bent... als je hier zegt dat je meer tijd voor je privéleven wil hebben. Is dat typisch CDA of doen ook andere politici dat? Ik zie het wel heel veel bij het CDA. Ja, maar sowieso wel bij gevestigde politieke partijen... die toch wel heel ver afstaan van wat mensen echt belangrijk vinden. Maar waarom zijn jullie geen chapter van GroenLinks? Die zijn toch ook voor het milieu in de bloemetjes de bijtjes, de bijtjes, de hondjes, de kantjes, nou, en de bijtjes, en de hondjes en de katjes. Ja, maar het is een puur bijzaak voor ze. Oh. En uh, dat was ook een van de redenen waarom ik de Partij voor de Dieren heb opgericht samen en, met anderen. En, gewoon omdat je teleurgesteld was in het groene klimaat bij de groene linkse types? Ja, maar ook omdat ik het eigenlijk onterecht vind dat de groene onderwerpen door links zouden worden, kunnen worden geclaimd. Ik bedoel, dat is absoluut onzin. Maar waar, uh, staat, waar sta jij dan?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 Ja, die, die, die, die partij stemmen, denk je? Ik denk het wel. Echt waar? Ja, ik denk het wel. Ho. Ik kan mij uh, herinneren dat... Uh, Als je nu over die houtwol begint... Esther Ouwehand, <laughs> dat Esther Ouwehand mijn collega een keer met jou is wezen eten in, uh, ja, in, zo. in Ter Heide. hij krijgt ook alle credits, ja. die blonde. <laughs> Ter Heide. En, uh, nou, maar ik denk dat jij het ook heel erg ja, maar maar had Ja, ik denk dat gevonden. ik het ook wel was, eigenlijk. Ja. En, uh, oh ja, jij ja. was het. Ja, sorry. Maar goed, Marianne Thieme, stel dat ik op die partij van je zou willen stemmen. Ja. Ja, ik woon in Friesland. Ja...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 Uh, om mee te kunnen doen in een provincie. Je moet een sterke werkgroep hebben. Een ja. sterker aantal actieve leden die ook echt die campagne kunnen dragen. En je moet hele goede kandidaten hebben waar je op kunt bouwen. Die je en, die had je niet Friesland. en die hadden we niet omgekeerd. Kiefie... We hebben hele goede actieve leden daar, ja. daar, niet, daar niet van. Maar niet in totaal een totaal pakketje. Hij heeft niks met de kievitse te maken? Nou, we hadden graag in Friesland willen meedoen natuurlijk. Met kievitse -eieren, eieren zoeken? Want als, als we nou iets, niet, iets uh, willen stoppen, is het wel kievitseieren rapen. Even dimmen. Zeg. Alle, alle leukigheid moet uit de wereld verdwijnen, zo'n beetje. Ja, vond je dat heel leuk? Deed je dat ook? Ben je gek, joh. Ik heb helemaal niks met Friesland. <lacht> eh, daar woont Jan toevallig. Maar jammer dat je zegt dat je het leuk vindt. Ik vind, nou ja, goed. Ik heb al eerder gezegd, ik vind het Tsjecheniër van ons land. Maar goed, dat maakt niet uit. <lacht> we gaan eens wat anders doen, Jan. Dacht je of niet? Uh, maar Jan, we komen zo bij hè? Eh? Ja. Uh, ja. Ja. Ja. zeker wat anders doen? Ja. Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd.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 We zijn natuurlijk bij het lekkerste dier van de Tweede Kamer. En dat is niet eentje, dat is niet twee. Dat is Marianne Thieme, de vrouw met plastic zolen onder haar pumps. Leader ah. op de pek van de Partij van de Dieren. Marianne, ben je nog wakker? Ja. Ja, maar je duwt er wel even in. Echt waar? Ja, je kakt in net bij Nee, helemaal niet zo. Ja, je, je scherpe vragen had je voor Renske. Niet, bedoel je. Nee. Het was weer toch? niks. <laughs> Jawel. jongen, jonge. Maar jonge. ja, ja, zij was een beetje, ook scherp, dus dat ging goed. Ja. Er komt een, een beetje dat iedereen deelt dat op Twitter wil dat we het over Libië gaan hebben. Ja, boeien.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 wat moet je nou met Kamervragen? Dat kun je toch helemaal niet tegenhouden, joh? Oh, nee, maar jullie zijn wel kampioen Kamervragen, of niet meer? Ja, nee, nog steeds. Dat is ook zo. Ja. We zijn doen dood. Dood. Maar dan wel, wel Kamervragen als die ook inderdaad bij de verantwoordelijkheid uh, horen van de regering, hoor. Nou, dat verhaal klopt, klopt dat verhaal dat jullie. Dat er twee ambtenaren zijn aangenomen speciaal om jullie Kamervragen te kunnen beantwoorden. Ja, ik heb begrepen dat er inderdaad zeker twee, twee ambtenaren vrij zijn gemaakt. Ja. Vanwege uh, die vele vragen over dieren,welzijn, natuur en ja. milieu. En dat kost en anderhalve uh, ton hè, geloof ik. Dan kan je toch ook heel wat kipjes nou, opleveren geven. Ik vind, het, ik, vind het, ik vind het een mooi begin. Oh, ja, ja, ja. Dat hadden er meer moeten worden ja. voor ja, meer, ja, meer ambtenaren werk voor de Nee, maar, de wel, ja, maar wel in ieder geval meer ambtenaren voor deze onderwerpen. Zeker.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 dus je schoppen.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 Ja, wijn ook wel. Ja, maar je, drinkt, ja. Oh, je drinkt wel alcohol. Geen sprake van een ketfight Nee, nee, zeker niet. Maar zei je nou dat je alcohol dronk? Ja, mag dat niet. Nee. Je Hoor, bent, ik kijk je... me heel streng aan. Nee, dat mag helemaal niet. Nee, maar nee, maar je om te, je... Echte Jannen is je... tegen alcohol. Ja, nou, is dat, dat is niet helemaal... Oh, nee, God, nee, nee, nee. Ik hou van bier en Jan houdt van water. Maar je bent toch zevende dag adventist?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 Rook mag ook niet. Nee, dat ja, maar ook. Dan ga je weer verkeerd. Nee, maar iedereen er is niks gaat er zelf niks over. Dus, dus, ga je gaat er zelf over. over maar, eh, nou, precies met we het volgende onderwerp ook. Abortus. Volgende onderwerp ga je daar ook zelf okay. over. Euthanasie. Ga je ook zelf over. Homo huwelijk. Over. Ga je zelf over. Wat een geloof, joh. Mm -hmm. Naar de kerk gaan. Daar ga je zelf over. Wat, wat, wat is dat geloof dan? Vreemd gaan. <laughs> vreemd gaan. Vreemd gaan. <laughs> nee, maar het is gewoon. Het je je, hey, is vreemd niet anders dan. Vreemd gaan. Vreemd gaan.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 Nee, maar gewoon, kijk, ja, je houdt je dus aan, aan alle leven, Dat weet ik fel, hè, Nou. Nou, jezus, uh. Nee, nee, maar weet je wat in het muziek, is... om weer vrienden te worden, mensen. Nee, maar, de, nou, nee, zwarte, maar weet je wat het is, ik vind het zo, ge... gezeur, dat, zo gezeur van, van waar, waar, wat je allemaal gelooft. Nee, ja, maar het is zoiets wat wel vaker terugkomt en denk ik van, joh, dat is voor in mijn privéleven. Ik ga daar mensen niet mee vermoeien. Oh, ja, gaan we zo uh, nog dat even is dus, Dat is lastig, hè, Jan. om een nee, dat, geloof niet weet te doen. Jij gelooft niet in scheiding tussen kerk en staat, of tussen staat en religie, geloof je niet